Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ze hoeven schulden die ze hebben bij bijvoorbeeld Duo of het UWV niet meer te betalen. Staatssecretaris Van Heuvelen van Financiën is er blij mee. Want ik vind het zeer fijn dat we ouders ook echt een schone lijn kunnen bieden. Dat doen we dus vanuit de overheid, dat doen we ook vanuit de gemeente. En ik hoop dus ook dat private partijen ons gaan helpen om dit ook te doen. Dan is het zo snel mogelijk ook duidelijk voor iedereen die geld krijgt. Dat we dat ook kunnen houden. Duizenden ouders werden onterecht als fraudeur bestempeld. En kwamen daardoor in diepe problemen. De slachtoffers krijgen daarom allemaal voor 1 mei 30.000 euro op hun rekening. Zonder schulden bij de overheid wordt dus voorkomen dat ze een groot deel van dat bedrag meteen weer moeten inleveren. In de gevangenis van Ter Apel heeft nu één op de drie gedetineerde corona. De meeste hebben geen of milde klachten. De gevangenen zitten vanwege de uitbraak al ruim een week in lockdown. Ze moeten dag en nacht in hun cel blijven en kunnen ook niet douchen of even een luchtje scheppen. En aan het strand in Noordwijk is een hele zeldzame zeehond gevonden. Een zwarte zeehond. Het dier is nog jong en was erg verzwakt. En moet nu even bijkomen bij de zeehondenopvang in Stellendam. Je kan het eigenlijk zien als het tegenovergestelde van albinisme. Uh, dat kennen de meeste mensen denk ik wel. Echt hele witte dieren met rode oogjes. Uh, dit, is, uh, ja, dit dier is gewoon pikzwart uh, met normale ogen. Het gaat al wel iets beter met de zeehond. Maar hij blijft waarschijnlijk nog drie maanden in de opvang.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 try to be with you in time. Wait for me tonight. Don't cry. It's gonna be denk ik, uh, kwijt. Maar dan...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 De volgorde is natuurlijk ook bepalend voor dit uh, fijne programma. Dus goed, uh, volgende week komt er een uh, nieuwe single uit. Nee, eind van de maand moet ik eigenlijk zeggen. Van Arjen. En uh, we doen het nog eventjes met de oude. Paint the World. I will write your name. I will write your name inside. We Van ZFM. ZFM. It's a good to sing song for a friend.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 But then I saw the news Ik before I wash my face. Uw radio heeft een draai gevonden. Heeft een draai gevonden. Laat hem staan. Op ZFM.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 EFM wat ooit deel heeft uitgemaakt van de Cosmic Carnival. En ze zijn op een gegeven moment besloten... Ja, op een gegeven moment hebben ze besloten om uh, toch iets voor zichzelf uh, te gaan doen. Elfert, Ik moet dan altijd denken aan een uh, interview... wat uh, Frank Schalkwijk, uh, want dat is een van de voormalige leden van uh, de Cosmic Carnival geweest... die dan op een gegeven moment had uh, bedacht van... hé, hey, uh, er is nog uh, wel iets uh, zo van... hé, uh, hey, uh, we willen toch iets uh, voor onszelf uh, doen...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 gaan vinden en dat we dan een beetje centen op kunnen halen en kunnen we er ook nog leuke jingles bij bedenken. Dit heeft alles te maken want er is een nieuw systeem in elkaar getimmerd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 En een van die nieuwe dingen, tenminste, nou ja, die is in 2020 uitgebracht. Een beetje experimenteel is het zeker, maar filmisch ook. Out to the quiet. Bijna over het hoofd gezien, maar we gaan het even inhalen. Under! Let me drown in your love today. Cause I know things are working out. And I say. Your love